Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Doe vandaag en morgen een beetje rustig aan, want het wordt hartstikke warm. Overal minimaal 30 graden, zegt weer Plaza. Die warmte blijft nog lang hangen, ook vanavond en vannacht heldere condities... maar afkoelen doet het niet of nauwelijks. In de buitengebieden zo'n 16 tot 20 graden. Maar in stedelijk gebied blijft die temperatuur boven 20 graden hangen... en dan spreken we van een troponacht. En dus adviseert het RIVM om goed te drinken, niet te veel in te spannen... en in de schaduw te zitten. Ook in de rest van Europa is het heet. In Zuid-Europa zijn veel bosbranden. En in Engeland bijvoorbeeld is voor het eerst code rood ingesteld. Het wordt daar dik 40 graden. En dat is echt heet, zegt deze arts. This isn't like a een lovely hot dag waar we can put a bit of sunscreen on and go out and enjoy a, you know a swim and a, and, a, and a meal outside. This is serious heat, die uh, that could actually ultimately end in, in people's death. Mensen met rood haar kunnen de komende dagen gratis naar de bioscoop in Engeland. Een bioscoopketen zegt dat gingers nu helemaal gevoeliger zijn voor zon. En ze mogen zonder een kaartje te kopen afkoelen in de biosaal. Bij een schietpartij in een propvolle discotheek in Marbella... zijn vannacht vijf mensen gewond geraakt. Het ging mis na een ruzie. Wat er precies aan de hand was, wordt nog onderzocht. Een Nederlandse realityster was ook in de club... en zij zette dit op haar Insta-story. Oké, ik ben niet I Ik was at de club Opium in Marbella. En ik ga dit doen in Engels, omdat iedereen het kan And En iemand werd gewoon A Een vrouw aan de next to ons werd gewoon shot. Een vrouw ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens lokale media werd de schutter neergestoken. Ook hij is zwaar gewond. Het is nog niet duidelijk of er toeristen bij betrokken waren. En opletten, als je net je bed uitrolt op de Zwarte Cross camping... bij de uitgang van het terrein word je niet zomaar doorgelaten. Je moet namelijk eerst even door een blaastest, zegt de politie. En eigenlijk iedereen die van de Zwarte Cross afkomt... ja, die is uh, moe en voldaan. Maar gelukkig heeft uh, bijna het merendeel... of eigenlijk het merendeel is gewoon nuchter. Wel zijn er tot nu toe twaalf mensen opgepakt... die met te veel drank op achter het stuur zaten. En het weer nog, het wordt hartstikke warm vandaag. Veel zon en vanmiddag bijna overal 30 graden of nog warm in het zuiden kan het zelfs 35 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9. Amstelveen richting Alkmaar Tussen Bad Hoeverdorp en en Polderplein Met 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is er één reishok dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM.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 Ja, dat was Elton John met I'm Still Standing. Uh, en aan de telefoon hebben we, als het goed is, Sander ten Bos. Ja, goedemorgen. Uh, goedemorgen, Sander. Ja, dan hebben we weer op deze manier contact met elkaar. Ja, leuk, hè? Ja, ja, de, ja de luisteraars vragen zich natuurlijk af... Uh, uh, waarom wij elkaar zo goed kennen. Maar het is dat uh, Sander ook altijd studenten van een mbo-college... airport uit Hoofddorp, waar ik werk, inhuurt... om hier als uh, uh, cityhost te fungeren tijdens de Formule 1-dagen... Ja, daar zijn we hartstikke blij mee. Uh, hartstikke leuk en ook fijn dat uh, voor het college dit jaar er weer bij is. Nou, dat vinden wij ook heel erg fijn. Nou, we hebben inmiddels een contact met de gemeente is dat getekend. Dus we gaan dat vast intensiveren. Maar we, we gaan het hebben over uh, DGP-infoavonden. Wat zijn dat nu weer? Ja, afgelopen uh, maandag en dinsdagavond heeft uh, de organisatie van de Formule 1, natuurlijk de DGP en Zandvoort-Bjond, hebben informatieavonden gehouden voor bewoners uh, van Zandvoort om uitleg te geven over de plannen en over het verloop van de uh, Formule 1 uh, die uh, aanstaande is. Oké, okay. en uh, zijn er uh, hele spannende schokkende mededelingen gedaan op die uh, avonden? Nee, we hebben gewoon uitleg gegeven over de plannen die we hebben. En dat lijkt natuurlijk heel veel, als het gaat over uh, de, de, de Formule 1, lijkt het heel veel op vorig jaar. Maar ging het over mobiliteit, waar zijn de afsluitingen, um, dat soort zaken. En uh, Zandvoort Biond heeft verteld over uh, uh, wat we in het dorp allemaal gaan doen. Nou, en dat is natuurlijk heel interessant. Wat gaat er in het dorp allemaal gebeuren uh, dit jaar? <laughs> Vanaf uh, 6 augustus uh, hebben we natuurlijk het reuzen gehad. En uh, op, op het uh, Badhuisplein, de kartbaan gaat terugkomen. Alleen dan veel groter als vorig jaar. En op een iets andere plek. Hè, bovenop uh, de voormalige gronden van Corendon. Um, dat is nu van Dutchie, Dutching. Um, en um, dat is die betonplaat die er bovenop ligt bij het uh, Badhuisplein. Daar komt ja. de kartbaan bovenop. Voor de rest hebben we car art vanaf 12 van augustus. We hebben een expositie samen met het Zandvoortse uh, Museum uh, van Toon van Driel. En dat zijn striptekeningen over de Formule 1. Uh, met Max natuurlijk als thema. En um, het, het dorp wordt aangekleed. Hè? Wij krijgen een 3D-hinkelbaan die we samen met Zandvoort Marketing um, uh, in het, in, op het badhuisplein aanbrengen. Um, en de citydressing gaat het, uh, het dorp in. Dus uh, de vlag van de de toeters en iedereen kan natuurlijk meedoen door die vlag aan zijn huis te hangen en het pakket op te halen hè, bij, um, bij het Zandvoortmuseum. En de ondernemers kunnen meedoen door uh, zich op te geven voor de toolbox en dan krijgen ze zeg maar uh, de etalageversiering. Dus um, dat is er vanaf um, 6 augustus te zien en dan uh, bouwen we zo langzaam op richting de Formule 1 uh, en, en zeg maar de laatste week. Um, en er komen, elke keer komt er weer wat bij. En in de laatste week gaan we op de boulevard. Um, uh, ja, daar, komt van alles, daar, daar komen allemaal dingen. Van klimtorens, pop-up stores van de AWB, Politie komt met een beleefcontainer. Um, de marine roadshow komt. Um, we hebben merchandise. We hebben uh, van allerlei dingen. En dat is van donderdag um, uh, tot en met uh, zondag hebben we dat op de boulevard staan. Oké, okay, en hoe leiden we het nu met de looproute? de mensen vanaf het uh, station en circuit over de boulevard het uh, centrum ook weer in? Ja, die is anders dan vorig jaar. Hè. Vorig uh -huh. jaar ging iedereen uh, uh, door de Vanspijkstraat. Kwam ook omdat je toen te maken had met een 60% versie. Hè? We gaan, um, dit jaar uh, komt er een 100% versie. Oftewel 100% publiek. Dat zijn 105.000 per dag. Um, en dat is dan op vrijdag, zaterdag en zondag. Um, en... Um, nou ja, uh, Samen met de gemeente en DGP is besloten om de voetgangers, die, of de, de mensen die met, met de trein komen, anders naar het, naar het circuit te leiden. Die gaan we via de Koper Passarel uh, uh, met een trap over de burgemeester Engelbertstraat naar de andere kant leiden. En vervolgens lopen ze via Boulevard Bernard naar het circuit. En, en bij het NH Hotel, het van het hotel, NH Hotel, komt er weer een trap over de um, uh, straat heen. En vervolgens kun je dan uh, weer terug naar de hoofdingang van het circuit. Okay. Dus dat is een andere looproute. En daardoor krijgen de bezoekers van de Formule 1 ook meer contact met het dorp. He, vorig jaar um, ja, zag je eigenlijk, als je heen en weer liep naar het circuit, kwam je het dorp nauwelijks tegen. Nu krijg je gelukkig zeezicht als je op weg gaat naar het circuit. En dat is natuurlijk een uh, van de unieke selling points van Zandvoort. Oh, ja. Ja, uh, dus kom je in elk geval in aanraking met, uh, met, met zee, strand en het dorp. En uh, daar zijn we heel blij mee. En uh, is er ook een uh, plaats voor uh, protesten? Er zijn natuurlijk mensen die willen uh, protesteren... die het niet mee eens zijn. Uh, we hebben nog een aantal uh, fanatieke mensen... die rechtszaken voeren. Uh, onder, bij de kust wordt het dan. Uh, hoe is dat geregeld dit keer? Uh, ik weet dat er plekken zijn aangewezen, mochten er protesten zijn. Uh, natuurlijk, um, maar dat is ook iets wat meer bij, bij de vergunningverlener ligt, bij, bij de Veiligheidsregio. Ja. Die zijn daar uh, mee bezig, die hebben zich daarop voorbereid. Ik ben daarover geïnformeerd, maar daar kan ik niet het woord over voeren. Ik ben slechts uh, van de site events um, ja. en wij zijn verantwoordelijk voor het programma wat daar plaatsvindt. Dus ik ga me hier niet, uh, kan me hier niet over uitlaten, maar weet dat daar voorbereidingen uh, voor zijn. Perfect, dankjewel. En die, en die side events, dat is ook wel leuk natuurlijk ten opzichte van vorig jaar, want nu kan alles weer. Hoe gaan jullie dat uh, aankondigen aan de mensen, dat alles weer kan? Nou ja, dat hebben we natuurlijk afgelopen week gedaan uh, met informatieavonden. Uh, uh, um, daarnaast ben ik nu op de radio. Um, we hebben de afgelopen periode met veel um, ondernemers platforms gesproken natuurlijk. We hebben iets van 25 verschillende um, partijen aan ons kunnen binden die iets gaan doen uh, in Zandvoort, aan de boulevard. Um, dus um, uh, op die manier zijn we daarmee bezig. Voor de rest is natuurlijk via onze website www.zandvoortbion.nl van alles te zien en, en wordt de informatie gedeeld hè, uh, over wat we gaan doen en daar wordt ook uh, afgeteld uh, dus daar kun je ons programma bij kijken dus het is op verschillende manieren uh, voor de rest um, uh, ben ik natuurlijk in verschillende media afgelopen week um, zeg maar te horen geweest of er is er over geschreven dus um, op deze manier maken wij het kenbaar en uh, over die fans op welke ben je het meest trots die, er, uh, die erbij zit? Oh, dat vind ik altijd lastig om aan de voorkant te zetten, uh, zeggen. Um, weet je, ik ben altijd het meest trots als ik uh, straks uh, op 5 september achterom kan kijken en zeggen: van, Nou, weet je, we hebben enorm leuke um, zijdevents gehad. Hè? Samen met de horeca de laatste dagen, waarin er in de Haltestraat natuurlijk ook gewoon een vlag of vaandels, muziek is. Um, weet je, als iedereen het straks goed heeft, uh, heeft gehad, dan uh, kan ik achterom kijken en trots zijn. Tot die tijd hou ik altijd een slag om de arm. We moeten altijd nog even zien dat we in de productie de juiste dingen doen. Dat het goed loopt dat we de ideale weersomstandigheden hebben. Als we het weer van vorig jaar weer krijgen, dan is het echt perfect. Um, maar ook het weer is gewoon van grote invloed. Hè? Kijk, als er winter 7 is die dagen, ja, dan hebben we weinig activiteit op de boulevard. En dan kan ik aan de voorkant zeggen, ik ben wel trots. Maar nee, dat doe ik aan de achterkant. Ja, dat begrijp ik. Uh, maar de mensen in het land, hè, nu alles antwoord. is weten dat er van alles nog wat mogelijk is. En die kunnen uh, aanhaken bij de organisatie... Uh, maar ja, ik, bijvoorbeeld, ik heb zelf vrienden die houden ook van de Formule 1. Ik vind er helemaal niets aan. En dan gaan we naar francois Rochamp. En dan uh, <laughs> ga ik daar in een dorpje daar vlakbij gezellig winkelen. En ik ga op het terrasje zitten en, uh, en uh, lunchen. En zij gaan uh, naar die race kijken. En dan s'avonds gaan we lekker uit eten. Nou, als er nu uh, geen corona meer. Vorig jaar gingen de mensen die gingen uitsluitend kwamen voorwege uh, het circuit. En een uh, groot deel dan. Um, hoe krijgen we nou dat die. 110.000 mensen die naar het circuit gaan... dat die pak een beetje ook nog 20.000, 30.000 partners meenemen... die er niet van houden, maar ondertussen ja. een tijd killen in het dorp. Ja. Allemaal... Nou, ja, ja. Maar, dan, maar dan moet je toch even... even moet je luisteren. Kijk, ja. vorig jaar, ondanks uh, corona... Hè, ja. en door de enorm goede weersomstandigheden... doordat alles mee zat... Uh, hebben we gewoon um, in het dorp... Uh, reuring gehad. Hè? Ja. Um, uh, de, de horeca is goed bezocht geweest. Er is goed gegeten in Zandvoort. Als je kijkt wat er niet goed is gegaan, dan, uh, uh, dan zien we dat de spreiding langs de boulevard uh, beter kon. Dat is de reden waarom we dit jaar een pendelbus inzetten vanaf het circuit naar boulevard Zuid om, om daar beter te spreiden. Maar je moet niet denken dat er in het dorp nu uh, echt nog ruimte is voor 30, 40.000 mensen extra. Dat gaan we echt niet redden. Uh, want wat we willen is natuurlijk een goed serviceniveau. Iedereen moet bediend worden en je wil niet dat, dat het dorp overlopen wordt um, in die zin. Wat we wel willen is dat iedereen die Zandvoort heeft bezocht tijdens de Formule 1, denkt van hé, hey, dit was hartstikke leuk, ik ga nog een keer terugkomen. En dat is een veel belangrijkere spin-off dan alleen het moment van het weekend. Het is belangrijk dat Zandvoort zich met de Formule 1 op de kaart zet, want daardoor wordt er geïnvesteerd in het dorp. Um, uh, krijgen we mooie nieuwbouw, um, maar zorgen we ook dat mensen nog een keer denken van hé, hey, we willen terug naar Zandvoort. Dus we moeten ook vooral zorgen dat we niet over lopen worden, maar ook een goed uh, serviceniveau houden aan de mensen die er wel is. Dus dat we iedereen kunnen bedienen. Ja, over het algemeen dus uh, alle omstandigheden mee. Nu is er een uh, leuk ander discussiepunt wat uh, de laatste tijd steeds meer uh, de ronde doet, namelijk het personeelstekort. Gaat dat eigenlijk nog effect hebben op, uh, op die drukke zomerdagen? Ja, of denk jij dat dat, dat dat iets wordt? Of ja. dat, dat dat wel goed nee, is? Weet je, en, en uh, Weet je, het grote, um, for, uh, weet je, er is natuurlijk door heel Nederland een personeelstekort. Um, uh, ook in Zandvoort. Als ik het vergelijk met de andere steden waar ik actief ben... dan denk ik dat dit in Zandvoort nog een beetje scheelt dat het een kustplaats is. En omdat het er wel, zeg maar, cool is of sexy is om daar te werken. Hè, dat is wel leuk. Um, daar beleef je wat meer dan in een willekeurige plaats in Nederland. Uh, dus desondanks is er een personeelstekort. Uh, weet dat tijdens de Formule 1... En heel graag, heel veel mensen willen werken in Zandvoort. Um, als we kijken naar uh, beveiliging, dat soort dingen. Dan lukt het ons in Zandvoort eigenlijk nog steeds om beveiliging te krijgen. Um, dat is in andere plaatsen in Nederland is dat echt wel anders. Uh, Formule 1 is toch mooi om op je CV te hebben dat je er gewerkt hebt. Uh, al is het in de horeca. Uh, je was erbij. Um, dus laten we uh, zeggen van ja, daar zijn problemen. Maar ik denk dat we die tijdens de Formule 1 wel uh, kunnen tackelen. Ja, en, en, en de bereikbaarheid van Zandvoort, dat gaat een beetje zoals de vorige keer. Dat, dat verliep allemaal prima voor de bewoners zelf. Die, die zagen afgelopen week wel een bericht dat de wijk Noord helemaal wordt afgesloten. Maar is dat nou anders ten opzichte van vorig jaar of moet ik dat niet aan jou vragen? Ja, dat moet je eigenlijk niet ja, aan mij vragen. Dat, ik dat weet dat heel al, een ja. beetje Want dat heeft, dat heeft te maken met het feit dat um, er vorig jaar um, vignetten in omloop zijn gebracht. die um, door taxibusjes zijn gebruikt. En dat is de reden waarom dat, dat, dat hem afgesloten wordt. Uh, volgens mij, maar die, die woordvoering moet je echt even bij DGP en bij Mobiliteit Royhirs uh, vandaan halen. Oké, okay, nou dat is uh, allemaal goed nieuws. Volgens mij uh, staat Zandwoord uh, als één man, op een enkeling na, uh, weer helemaal klaar voor uh, uh, de Formule 1. Um, um, ja, en ik, er wordt hier gelachen in de studio omdat ik er totaal niet van hou. Maar ik ben heel ontzettend blij met het evenement... omdat ik het heel goed vind voor Zandvoort. Ik zeg altijd, ik woon, ja, op, het het ik woon op het Raadhuisplein. En welk muziekfestival er ook voor mijn deur plaatsvindt. sommige vind ik leuk, sommige niet. Maar ik woon in een, in een dorp met een toeristische bestemming. En het is ja. belangrijk dat het leeft en bruist. En ik denk dat heel veel Zandvoorters... ook die misschien helemaal niet zo van autorijden houden... dit event wel een heel goed hart toedragen. dragen. Ja, en en is... het mooiste muziekfestival voor jou is dan het uh, horen van de motoren, of niet? <laughs> nee, ik ben me voorstander van elektrisch rijden. Um, Oké, okay. okay. dankjewel Sander. Wens wensen je nog een heel prettig weekend en heel veel succes. Ja. En bedankt jullie ook een fijn weekend en een prettige uitzending nog. Dankjewel. Oké, okay, heel hoi. -ho -ho. Ja, en dat was Watch Your Step van Disclosure en Cadis, En dat past heel erg goed, want we gaan het hebben over lijndansen. En dan moet je natuurlijk ook op je stappen passen. Uh, aan de telefoon hebben we Monique Klop. Goedemorgen. Goedemorgen, Monique. Nou, uh, we zijn heel erg benieuwd naar het uh, lijndansen. We zijn helaas de laatste radio-uitzending, dus uh, tenzij jullie ook tappen... dan uh, gaat het uh, niet lukken om er iets van te laten zien of horen. Maar uh, vertel, voor de luisteraars die nog niet alles weten over lijndansen... wat is nou precies ja. lijndansen? dansen? Wat is line dansen? Ja, ja uh, line dansen is eigenlijk uh, een uh, formatiedans waarbij een groep mensen danst in één of meerdere lijnen of rijen. Ja. En daarbij maken ze dezelfde bewegingen op muziek en op dezelfde maat. Uh, vaak is het een opvolging van bijvoorbeeld 32 tellen, waarbij we vier wanden dansen, vier keer acht tellen. En dat wordt herhaald en herhaald. Oké, okay, en dat is een uh, beetje de zwakste schakel, hè? Je bent zo goed als de zwakste schakel dan. Yeah, ja. ja, inderdaad. Dat klopt. En het idee erachter is natuurlijk dat, ja, weet je, in het begin zo werd het alleen maar op kans muziek gedanst. Ja. Maar tegenwoordig heb je wat modernere vormen en kan het op meerdere ja, muziekstijlen gedaan worden. Okay. Maar je moet het zelf voor je zien. Ja, inderdaad, je ziet een zaal voor je. En je ziet allemaal rijtjes, zowel horizontaal als verticaal. En ik sta ervoor en uh, doe wat pasjes voor. En uiteindelijk ziet het eruit als een hele leuke uh, geheel, combinatie, danscombinatie. Nou, ik heb begrepen dat er een, een, een, een, een kennismakingslesavond is georganiseerd. Dat klopt, dat klopt. Ja. Uh, dat is uh, gisteren geweest, ja. toevallig. Uh, grappig, want vorige maand werd er kenbaar gemaakt door de blauwe tram, dat... Uh, ...er een line dance, uh, uh, mogelijkheid was in september... ...en men kon zich daarvoor aanmelden... ...gekoppeld aan een, een, een proefles. En het was, ja, de aanmeldingen waren overweldigend. Eigenlijk uh, uh, niet verwacht dat er zoveel animo voor zou zijn. Ja. En gisteren was er ook, uh, ja... ...er was een, echt een opkomst van, ik denk, rond de 40 mensen... ...waarvan er misschien 30 hadden aangemeld ...maar ook heel veel inlopers... ...die we natuurlijk ook niet wilden weigeren. Dus het was uh, enthousiast, leuk... Voornamelijk dames, paar heren. Leuk om te zien. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen, iedereen bij de aanvang heel erg uh, enthousiast. Ja, ik ben altijd... Uh, Sorry. Sorry. Ja, ik denk altijd van, ja, bij lijndansen denk ik inderdaad van die cowboys met uh, laarzen ja. en, uh, en een ja, ja, hoed op. Ja, ja, ja. ja. Zo, zo, zo was het van oorsprong natuurlijk wel. Eerlijk gezegd uh, was ik wel in stijl gisteren al met mijn hoed op en mijn cowboylaars. Ah, okay. Het is natuurlijk niet echt nodig. Het is soms wel leuk om dat te doen. En gisteren was het eigenlijk bedoeld om de mensen te laten zien: ja, wat houdt het nou eigenlijk in? Ja. Wat is het? Uh, iedereen kent uh, de, de term dans, maar ja, wat is dan line dansen? En. Uh, ja, ik kan niet anders zeggen. Het werd enorm goed ontvangen. En wat leuker was, wat ik erg leuk vond om te zien... is dat mensen het ook heel erg goed oppikten. De een heeft er meer moeite mee als de ander... want er is een beetje coördinatie in je geheugen, in je voetenwerk met name... En uh, het werd heel leuk opgepikt. We hebben wel les moeten splitsen, zeg maar. Want als ik dan praat over veertig mensen die er zich hadden gemeld. Ja, dat is was best een lange goed. rij, ja. Ja, ja, dus dat wordt... Uh, ja, dan is ook zelfs de grote zaal en renda daar niet, uh, niet groot genoeg voor. Dus we hebben uh, de les eigenlijk in tweeën gesplitst. Zodat iedereen de kans kreeg om lekker mee te doen. En te zien wat het inhield. En uh, ik denk, ja, met, uh, met een goed resultaat... Iedereen was erg enthousiast, vond het erg leuk. En uh, einde van de dag, ja, je gaat een beetje met, iemand, uh, met de mensen praten. En ja, eigenlijk heb ik geen negatieve reactie gezien. Het heeft ook geresulteerd in uh, ja, bijna alle mensen die er waren. Die hebben zich ook aangemeld voor de lessen die in september gaan beginnen. Oké, okay. ja. en dan is er een, een andere vraag. Uh, ja? uh, hoe, uh, wat is de leeftijd van de mensen die kwamen ja. lijndansen of die op de les? Uh, het, het, het waren voornamelijk senioren. Ja. Uh, waarbij er jaar een relatie is, ik denk ergens tussen de 60 en de 80, 88 heb ik zelfs gehoord. Ja. Daarnaast waren er ook een aantal jongeren. Er was een heel grappig gezin, er was een, uh, een jongeman, ik denk dat hij nou, 10, 12 was, die met zijn oma was meegekomen, die heeft lekker meegedaan. En hier en daar ook wel wat jongere mensen, maar daarnaast ook wel op uh, een wat oudere leeftijd. En dan krijg je natuurlijk hetzelfde als met de Zandvoortse koren. Uh, die, uh, die dan uh, vergrijzen. Uh, maar die, sommige die zijn ook zo goed dat ze naar allerlei korenfestivals gaan. Garry, verwacht ja. je ook dat jullie straks naar uh, wedstrijden of uh, uh, toernooien nou, gaan ik, of zo? Ik, ja, ik zeg nooit nooit. Maar ik denk niet dat dat de opzet is. Ah. Ik denk dat de opzet de dame is. En dat, dat proeft ik ook een beetje. Uh, dat mensen... ...ja, gewoon wekelijks een, een, een terugkeer hebben van iets wat ze leuk vinden... ...zich lekker kunnen bewegen... Um, ...ja, met een lach op hun gezicht naar huis gaan... ...ik denk dat dat een beetje het verhaal is... ...en dat geldt ook voor de meeste. Soms, ik kreeg ook te horen... Uh, ...in een enkel geval... ...ja, weet je, ik kan het niet helemaal bijbenen... ...het gaat me toch een beetje te snel... ...alhoewel ik wel heb geprobeerd om wel pure beginnersles neer te zetten... Ja. ...maar uh, ja, dat is, met zo'n proefdag is dat een beetje moeilijker dan met een daadwerkelijke les. Uh, ik weet nu zelf ook, dat was voor mij helemaal nieuw... ...ik weet nu zelf ook wat voor uh, publiek er was. Uh -huh. En daar kan je natuurlijk je les op afstemmen. En op het moment dat straks de lessen beginnen... Uh, gaan, uh, ja, ...gaan de mensen meer persoonlijke aandacht krijgen natuurlijk. En dat was gisteren iets minder mogelijk... Het is ook iets wat, ja, wat me wel gevraagd werd. Van, ja, ik vind het heel erg leuk. Ik, en dat ga het gewoon doen. En we zien wel wat het Kipstrand, Zoiets. Ja. Maar ik denk met name voor de mensen. Ja, eh, dat is een stukje. Misschien nieuwe mensen leren kennen. Maar toch ook lekker bewegen. Want dat is natuurlijk uh, ook zo gezond. En zeker als je wat ouder wordt. En uh, ja, inderdaad voor de, voor de luisteraars die misschien uh, geïnteresseerd zijn uh, hierin. Uh, wat maakt het line dance nou uh, zo leuk en zo onderscheidend vooral ook van andere dansen? Wat maakt het leuk en onderscheidend? Nou, Ik denk, vooropgesteld, waar ik net over de leeftijd. Het is voor jong en oud. Iedereen kan het leren. En zeker als je uh, er uh, instapt zeg maar, vanaf het begin. Zoals wij straks gaan doen. En ja, Wat maakt het leuk en wat maakt het interessant voor mensen die willen instappen? Al uh, kan je helemaal niet dansen, dan kan je het ook leren. Uh, je, je, je bent lekker met je lijf bezig. Uh, veel gezondheidsvoordelen, zowel mentaal als fysiek. Uh, je blijft lekker in beweging, je blijft daardoor in conditie, uh, je houdt je spieren gewichten soepel, je kan je geheugen een beetje trainen, want je moet pasjes leren en onthouden, uh, je, je, je moet, uh, het is goed voor je evenwicht te bewaren, er zijn zoveel uh, uh, voordelen daaruit en ik denk met name ook de gezelligheid van mensen waarom ze zich uh, denken, Joh, ik kan het niet, maar ik ga het doen en het komt helemaal goed. En als er nu uh, luisteraars zijn die zeggen... nou, dat klinkt zo'n fantastisch verhaal. Ik heb die informatieavond gemist. Maar ja. nu hoor ik het en nu wil ik toch eigenlijk ook wel eens een keer proberen te lijndansen. Kunnen ze nog een keer terecht voor een, een, een voorlichting Of kunnen ze naar een eerste les komen? Uh, zo eigenlijk dat we hebben besloten om één proefles te doen. Tenzij er nog heel veel vragen zouden binnenkomen bij de blauwe tram. Ja. Bij Linda Oudendijk, die coördineert alles... Uh, dat, ja, dan is, zou het mogelijk zijn om dat nog een keer te herhalen. Wil men er meer uh, uh, van weten, kunnen ze natuurlijk ook altijd even met Linda... ...Oudendijk contact zoeken om te vragen... ...ja, hoe, wat en waar, wat zijn er nog mogelijkheden. Ja. Ik weet wel dat er al heel veel aanmeldingen zijn. Ik geloof ongeveer 50 voor de, voor de lessen. Maar, ja, heeft men nog interesse... ...ja, schroom niet om even contact te zoeken met de blauwe tram. Ja. En dan uh, pikken we het van daaruit op... Dat is makkelijk. De meeste luisteraars zijn al bekend met de contactgegevens van de Blauwe Tram. Ja. En anders kunt u die altijd vinden in de Zandvoortse krant. Daar zit ook de activiteitenkalender. En daar zijn ook alle contactgegevens voor de Blauwe Tram. Klopt, helemaal goed. Nou, dank u wel voor uh, uh, alle informatie over het uh, lijndansen. En uh, we horen u vast nog een keer terug als, uh, als de lessen op het hoogtepunt zijn. Als de eerste ja, dansgroep in Zandvoort gevormd is. Ja, zeker. Dank u wel.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 Make no conditions, get a little out of line I ain't gonna have to little to be correct I only wanna have a good time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 like a woman <laughs> De van de genderdiversiteit was... I feel like a woman. Men, I feel like a woman. Van Zania Twain. Maar dat was eigenlijk natuurlijk een koppeling aan het line dansen, Want ja, we hebben toch gehoord dat de dame in kwestie... met kalbelhoed, laarzen en spijkerbroek aan heeft gelinedanst. Dus we zijn heel erg benieuwd naar de volgende uitzending... als zij weer terugkomt om te vertellen hoe de lessen gaan verlopen. Aan tafel hebben we inmiddels in de studio... Leontien Wagenaar. En die komt vertellen over een nieuwe expositie in het Pop-Up Museum. En er komt natuurlijk van alles en nog wat is daarover te vertellen. Leontien, vertel eens, wat is dat voor een expositie en wat is het pop-up museum? Het pop-up museum? Ja. Dus het lijkt bijna alsof je zegt: Poppenmuseum. Nou, oh nee, nee, nee, vooral niet. <laughs> het pop-up museum in het Oude Raadhuis in Zandvoort. Ja, dat is wel leuk. Um, een jaar geleden, bij het opruimen van het huis van mijn stiefmoeder. Maar kwamen daar natuurlijk nog een ongelofelijke hoeveelheid aan, uh, aan, aan zandvoortse uh, spullen uh, hebben we daar weggehaald. En van van bomschuiten tot mooie prentjes van het strand. Die een beetje, uh, zeg, maar de uh, Israels-achtige uh, schilderijtjes. En uh, nou, dat hebben we geschonken aan het museum, want uh, aan het, het Zandvoortse Museum. Eén van, ja, waar moeten wij het allemaal laten, zou ik maar zeggen. En twee, uh, ja, mijn vader heeft dat met heel veel liefde verzameld in zijn leven. En uh, wij vonden het natuurlijk leuk dat dat een plekje kreeg. Uh, en, en nu is het natuurlijk hartstikke leuk dat dat in het, uh, het Pop-Up Museum is... Uh, eigenlijk al sinds januari, hè, maar toen moest het dicht vanwege de corona. Ja. En uh, ja, hij heeft daar zo'n uh, eigen zaaltje gekregen. Ik denk dat hij licht glimlach uh, in zijn graf op het moment, zou ik maar zeggen. Ja. Het is dus, natuurlijk uh, mooi dat je dat kan doen. Het is heel bijzonder. Het is een stukje... ...Santwoord erfgoed geworden, de verzameling ja. van jouw vader. <coughs> nou ja, sorry, ik ben heel <coughs> verkouden. <coughs> um, ja, die, hij, hij was natuurlijk ook... ...heel erg van het genootschap... oud. santwoord En uh, wat, wat, wat natuurlijk op zich een mooie club is... ...die, uh, die, die zeg maar de geschiedenis... ...een beetje levend houdt. Uh, mm -mm, naar mijn idee soms. Uh, ja, het nieuwe... ...hoef je niet in de weg te staan. Hè? Daar had mijn vader soms nog wel eens een hele scherpe mening over. Dat bepaalde dingen dan uh, qua bouwstijlen niet, uh, niet konden. Maar uh, ja, je, je gaat natuurlijk niet eindeloos in de geschiedenis blijven hangen om, uh, om, om dat levend te houden. Maar het is wel belangrijk, vind ik ook zelf, dat, dat, het, dat, het, weet je, dat je cultureel erfgoed van je dorp, weet je, oorspronkelijk een vissersdorp, dat dat, dat, dat, dat, dat, dat levend blijft. En niet uh, zoals dat uh, nog uh, recentelijk van de week in een uh, verhaaltje... of een, een video op NOS Laat, geloof ik of precies, of, of na het nieuws... Uh, gaat ja. over dat Zandvoort eigenlijk een patatdorp is. Eén vandaag, ja. Uh, ja. ja, één vandaag, ja. En uh, ja, daar moeten we natuurlijk ook wel vanaf, uh, zo langzamerhand. Dus uh, weg met die patattenten en terug met de cultuur. Zo. Ja. Oh, dat is een hele boute uitspraak. Ik dacht dat je hier kwam over uh, de expositie. Maar dit is gewoon de, de politieke omwenteling die je voorstelt. Uh. Ja, ja. ja. <laughs> maar patat bet, is toch lekker? Betat, ja, een goede, goed frietje, dat kan U, geen kwaad. Doen. Ja, ja. Ik bedoel, ik, ik zie wel altijd een gezellige drukte bij je altijd een patat. Dus. Ja, maar het is toch te erg. Op een gegeven moment, de, de, de, ik, ik woon vlakbij in, in het centrum. Soms dan ruik je gewoon die patat frietlucht uh, uh, op je plein, zullen maar zeggen. Dat geeft Zandvoort een beetje een, een cheap, een cheap uh, lijstje. En dat, dat, ja. dat, dat, dat wens ik Zandvoort niet toe, want het is zoveel meer dan Patatdorp. Dus eigenlijk wat jij zegt met de, de, de, de Nutella winkels in, uh, in Amsterdam. Ja. Dat zijn de Patatzaken in, uh, in Zandvoort. Dat zijn de Patatzaken in Zandvoort. Ja. En ik snap dat je daar heel makkelijk geld mee kan verdienen. Hè? Want uh, ja, ja, ja, ja. Is, is, is, is, je schraapt natuurlijk hoge marsjes naar binnen, de verkoop van een frietje. En uh, ik gun het iedereen, uh, iedere ondernemer uiteindelijk uh, natuurlijk zijn ding te doen. Maar uh, nou ja, ja, laten we vooral ook aandacht houden voor uh, een stukje geschiedenis. Um, maar ook een stukje aandacht houden voor alles wat, wat, cultuur, wat met cultuur te maken heeft. Ja, en en wat, wat betreft die cultuur, wat er dan in Zandvoort? Um, nou, wat, wat ik wel zou willen, is dat Zandvoort een soort bergen wordt. En bergen ken je, en bergen heeft ook zo'n kunst, tien dagen of zoiets. En, uh, en, en ik vind dat als je ergens in een dorp bent, of in een stad... waar veel uh, cultuur is, dat voel je, dat zie je, uh, dat ervaar je. En uh, ja, dat geeft toch heel duidelijk, vind ik, een ander, een ander tintje aan... Uh, ja, zeg maar aan, aan, aan de uitstraling zeg maar, van een bepaalde plek. Weet je? En ik kan meteen eventjes van de gelegenheid gebruikmaken... om te zeggen dat we... Vorig jaar zijn we gestart met de Zandvoortse kunstdriedaagse. Dat hebben we, die naam hebben we net omgedoopt in Zandvoort Art. En die gaat plaatsvinden 14, 15 en 16 oktober. Dit jaar weer in Zandvoort. En dat doen we ook onder andere om... Nou ja, kunst, beeldende kunst... Uh, te laten zien voor iedereen en uh, daar ook de MKB een beetje bij ja. te betrekken. En uh, nou ja, en de musea natuurlijk, die, uh, de musea we hadden zo'n mooi museum ja. Ja, we hadden zo'n mooi museum maar dat is helaas dicht. Maar gelukkig is het Zandvoors Museum daar nog en uh, waar je dan dus momenteel ook weer die hele leuke uh, pop-up expositie kan gaan zien van Chris Wagenaar. Maar Zandvoort doet eigenlijk best wel veel aan kunst. Het Zandvoort Museum is heel actief. Uh, buitenexposities. exposities. Uh, er is nu weer een Pride expositie... die uh, best wel gedurfd is voor zo'n uh, klein plaatsje en dergelijke. Ja. Dus er gebeurt wel heel veel op dit gebied. Ja, in de expositie die jij nu aangeeft. De, de kunstdriedaagse. Ik, ja, ik vind het geweldig wat het Zandvoort Museum doet. Maar ik bedoel... Uh, het moet meer. Ja, tuurlijk. Het moet meer. Maar goed, even terug naar, uh, naar jouw vader. Ja. Want uh, er is natuurlijk een, een, een expositie in het Poppenmuseum. Dat is een expositie van jouw vader. Nou, ik denk dat luisteraars het misschien wel heel interessant vinden... om te weten van wie was die man dan... en waarom verzamelde hij al die dingen? Uh. Nou, mijn vader was uh, architect. En daarnaast was hij ook uh, uh, geschiedenis van de bouwkunst... op uh, de HTS, toen de tijd in, uh, in Amsterdam. Wat nu de hogeschool is. En uh, ja, had... Twee uh, liefdes. Eén was ook wel moderne architectuur. Maar ook alles wat zeg maar te maken heeft met. met. met. met. ja, traditionele. Uh, bouw. Zoals de vissershuisjes. Uh, in Zandvoort bijvoorbeeld. Uh, ja, daar, daar. had hij ook een, een warm hart voor. En als je bijvoorbeeld ziet hoe de Noordbuurt is geworden. Ja, dat was natuurlijk vroeger wel iets. wat had wel iets een wat. wat charmanter uiterlijk. En. Uh, ja, hij, daarvoor maakte hij zich wel hard... dat we toch een soort van um, ken, kenmerkende elementen uh, ja, zouden, zouden behouden. Weet je? Het kost meer geld om een, uh, om een pand uh, uh, wat al bestaat te onderhouden... dan het plat te gooien en een, en een nieuw pand te bouwen. Dus, dus ja, wat dat er gaat, vind ik ook dat genootschap uitzond wordt. Het is gewoon heel belangrijk inderdaad dat, uh, dat je... Dat je laat zien waar het vandaan komt. Want het, het, het, het, het, is, ja, het is charmant. Ja, en van wanneer tot wanneer... heeft je vader al die dingen uh, verzameld? Uh, dus, ja, dat is is een goeie, niet die mee is begonnen. in ieder geval... na zijn studie uh, in Delft... is hij in Zandvoort komen wonen. Dus uh, dat laten we zeggen... dat is sinds uh, uh, later... twintig jaren geweest, zeg maar... Uh, ja, en hij heeft zich daar als architect uh, gevestigd. En uh, ja, die, die, die is, hij was sowieso een verzamelaar van veel meer dingen. Ja, ook, ook, nog, ja, ook dat nog. Ja, ook dat nog. Dus uh, ook van uh, koloniale kunst, bijvoorbeeld. En, uh, uh, en etnische kunst. Maar goed, ook uh, hij was gek ook op die, uh, die bomschuiten die, die dan uit Zandwerda... Ik heb thuis ook nog allerlei glazen bollen en dat zijn die glazen bollen die vroeger aan de netten hingen... de vissersnetten hingen, om het net drijvend te houden. Nou ja, ja. die heb ik als een soort van decoratie zeg maar, op, op een fruitschaal liggen... waar de schelpjes dan nog aan zitten, weet je wel. En uh, ja, het heeft een verhaal. En, uh, plus dat het, dat het er ook nog wel grappig uitziet, weet je wel. Je kan alles nu bij wijze van spreken bij de Action voor 3 euro kopen... maar <lacht> dat is niet charmant, weet je. Een, een, een stuk wat een verhaal heeft... Ja, en hij was ook leraar. Dus die kon ook niet stoppen met praten. En hij was ook een beetje doof. Dus hij bleef maar het liefst praten. <laughs> Hadden we op het interview voor de radio. Ja, ja dat had, had hij zeker heel leuk gevonden. Uh, want uh, nou, hij wist ook gewoon heel erg veel. En uh, um, ja, en iemand die, die uh, inderdaad uh, wel met hart en ziel voor, voor, voor zijn vak ging. Maar ook uh, nou ja, met, met, met het... Van allerlei uh, culturele erfgoed. Hij was ook inderdaad gek van koloniale kunst en architectuur. Nou ja, daar hoef je nou weer niet zo trots op te zijn vandaag de dag. <laughs> wat, wat wij als koloniën hebben aangericht uh, over de wereld, zou ik maar zeggen. Maar ja, hij reist. Uh, wij spreken af naar uh, allerlei oorden om te kijken hoe de. Uh, naar Macau bijvoorbeeld in China. Uh, om te kijken hoe de Portugezen daar uh, uh, nog steeds, en het, het staat er nog steeds inderdaad in Macau, is het natuurlijk heel grappig dat je ineens in China bent ja. en dat je daar dan, uh, dat een dat, dat Portugal lijkt, zou ja. ik maar zeggen. En, uh, en dat zijn, ja, ik vond het ook heel leuk om naar de Nederlandse Antillen te gaan ja. bijvoorbeeld. En dan ging hij daar ook weer uh, struinen om te kijken of hij uh, ja, oude uh, spullen kon vinden, antiek. Maar hadden jullie dan een enorm groot huis vroeger? Want als hij zoveel verzabelde, dan moet je het toch ook wel kwijt kunnen. Ja. De buren moeten volgehangen hebben. Ja, dat, is, dat was zo, ja. ja. En toen heeft hij nog bedacht dat hij op een gegeven moment ging verhuizen van de Kostlorenstraat naar het achterom. Daar had hij die uh, de, de oude smederij van Dorsman had hij, uh, uh, gekocht ooit en opgeknapt. Daar was natuurlijk een stukje kleiner. Dat moest hij ook nog indikken. Dus toen is er uiteindelijk is er ook nog weer een hele verzameling naar het huis van Hanneke gegaan, Zij en, uh, mijn stiefmoeder, zeg maar. En uh, um, nou ja, maar er stond inderdaad wel overal wat. Ja, dat is erg vol. Uh... Ja en dan stopte tot huis de dood niet met kopen Nee, en ging maar door. Ja, uh... En je vertelde, hij was architect. Heeft hij in Zandvoort dan ook nog uh, uh, uh, huizen ontworpen? Hij ja. zegt van hé, hey, daar en daar is het huis wat, wat mijn vader heeft ontworpen. Ja, zeker. Nou, noem er eens. Nou, ik, uh, ik woon in een geweldig pand. Uh, op het Janssenijerplein 4. En dat is uh, volledig van zijn hand. Dat was zijn architectenbureau. En uh, nou ja, dat, dat met heel veel plezier uh, uh, uh, wonen we daar. Maar aan dat boulevard een aantal villa's. En hij heeft ook nog een tijdje voor de woningbouwvereniging uh, gewerkt. Uh, hoe heette dat? Vroeger ook weer EMM. Ja, en... Uh, dat is dan een ander kaliber, zou ik maar zeggen. Ja, dat is niet mooi, maar dat is gewoon praktisch, zou ik maar zeggen. Maar hij was ook wel gek van het opknappen van, van oudere, oudere panden. en uh, Dus restauratieachtige werkzaamheden ja. uh, um, ja, dat deed hij ook. Nou, in ieder geval een heel interessante vader heb je gehad... met een interessante verzameling. Dus uh, de luisteraars die willen gaan kijken van wanneer tot wanneer... ze kunnen nu al terecht, begrijp ik... tot wanneer loopt de expositie. Ja, dat weet ik eigenlijk niet... <laughs> nou, we hebben in ieder geval nog even tijd. Ja. Mensen die, uh, uh, ik zou zeggen, graag snel kijken... dan hebben ze niet, maar in ieder geval op tijd. En wilt u meer weten, kijk op de website van het Museum. Museum. Uh, daar kunt u altijd precies de data zien... van uh, wanneer tot wanneer de exposities lopen. Het is sowieso heel leuk om het pop-up museum eens in te lopen. Ja. Zijn er ook andere verzamelingen? Een belangrijke vraag voor de luisteraars. Is het gratis? Ja, ja kijk maar naar nou aan. Ik ben niet van het museum, ik weet het niet hoor. <laughs> Nou. Ja, Gratis dus, ja. is nooit voor niks. Wat zegt u? Geen idee. Geen, Geen idee. idee. Nou, ja. Ook dat we kunnen op de website van het Sandsports Museum terecht. Gaan uh, allemaal Ik, in. Ik ja. zou er vooral oh. iets voor betalen, want uh, zolang je. Uh, ondersteun de uh, kunst. Precies. Dankjewel, Leontien. It's will and never do turns out people like they said to snap your fingers as if it was really that easy for me to get over you I just need time snapping water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 Ja, en na een extra half klein stukje muziek van Moneskin Supermodel en daarvoor uh, Snap van uh, Sarah Lynn. Uh, of nee, hoe heet ze nou? Geen idee. Nou goed, het was in ieder geval muziek. Uh, daar gaat het om. Uh, uh, we hebben nu Erik Weijers aan de telefoon, want vanavond keert na zoveel jaar weer de historische Grand Prix parade terug uh, naar het centrum. Hebben we er al een beetje zin in uh, vanavond? Ja, wij hier op het circuit zeker. Uh, en de deelnemers ook. Uh, uh, er zijn al veel aanmeldingen uh, van uh, hele mooie auto's. En uh, we, we gaan om, uh, om een kwart voor acht gaan wij op het circuit iedereen verzamelen. En dan om acht uur uh, in een mooi lint met auto's uh, de route naar het uh, dorp uh, maken. En dan twee rondjes door het centrum en daarna worden de auto's uh, geparkeerd in de Altestraat, Kerkplein en in de Kerkstraat. Maar de Haltestraat is afgesloten voor verkeer op zaterdagavond. Dus dat kan toch helemaal ja, niet? Ja, maar voor ons wordt er uitzondering gemaakt. Ah, oké. Okay. Ja, voordat de luisteraars <laughs> denken het gaat niet door of zo. Nee hoor, nee, nee, ja, nee, weer nee, nee. Weer paniek op Facebook? Maar het uitsluit nee, ja, met uit, uit, uit de, ja, uit de klassieke de auto's. De weer, hè? Ja. Ja. Nee, uh, inderdaad. En Ik zie ze al een beetje zo. Uh, deze dagen zie je ze natuurlijk ook al naar, het, naar Zandvoort uh, toe rijden. Ze zijn nu ook al bezig uh, op het circuit. Mensen met hun uh, eigen auto's ook. Uh, wat is er allemaal te zien uh, dit weekend? Ja, er is heel veel te zien. Hè. In totaal zijn er denk ik wel een 300 uh, deelnemers uit, uh, uit heel Europa. Die hier uh, dit weekend racen en in verschillende raceplassers. Uh, natuurlijk heel veel oude Formule 1 auto's. Uh, echt uit de beginjaren van de Formule 1. Uh, van zeg maar de jaren 40 tot, uh, tot een jaar of 5, 6 geleden. Uh, de nieuwste auto die meedoet is volgens mij de Toro Rosso. Waar Daniel Ricciardo in 2013 nog mee aan de Formule 1 heeft meegedaan. Die is hier, die rijdt ook. We hebben Le Mans auto's uh, uh, van uh, ja, eigenlijk alle decennia en uh, ja, heel veel tourwagens en, uh, en, en andere Formule auto's. Dus nee, het is een, voor de liefhebber is het baarden ja. uh, En ik denk uh, gezien de, de, de richting van de wind, dat in Zandvoort er ook lekker wat niet is. Ja, zeker ook. In het, het zonnetje schijnt in ieder geval. En uh, wat is de oudste auto die we vanavond kunnen zien? Uh, nou, er zijn ook auto's uh, die van voor de oorlog uh, die, die meerijden van voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dan moet je denken aan oude Bentley's of Elvis, uh, en andere merken die eigenlijk al niet, lang niet meer bestaan. En die, uh, die, die zullen ook meedoen. Dus uh, ja, het zal is, is een heel bont gezelschap zijn. Van, uh, van oude Formule 1 auto's tot, uh, tot inderdaad uh, vooroorlogse auto's. Uh, ook heel grappig. Hè. We hebben bijvoorbeeld ook de DAF-club uh, is, is aanwezig hier op de circuit in een grote stad. Die gaan met ah, een aantal ja. rally-auto's meedoen vanavond. Hè. Dus ook de Nederlandse autogeschiedenis uh, zal erbij trekken Dus er zijn nog uh, kaarten ook voor mensen die op het circuit naar races willen kijken? Zeker. Ja hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. De, de kassa's zijn allebei de dagen geopend. Uh, uh, uh, dus als uh, mensen zeggen, nou, ik wil toch nog even een kaart, kijkje komen nemen. Kom naar het circuit en koop een kaartje met kassa. Of kijk op de website van het circuit of de historic ramp. Oké. Okay, en de laatste vraag is, hoe uh, rijden jullie vanaf ik uh, in. We rijden via de Burgemeester van Alpenstraat. Uh, en dan door de Van Spijkstraat. Uh, dan de Burgemeester Engelbertstraat. Zoals ik maar kort casino langs. En dan via de Hogeweg. Door de Oranjestraat naar, uh, naar het Raadhuisplein. En dan rijden we eerst een rondje uh, door de Haldenstraat. En dan de Zeestraat omhoog. En dan nog een keer uh, de Lus... via de Engelbertstraat. En naar de Oranjestraat. En dan worden de auto's geparkeerd. Uh, in zowel de Haldenstraat, Kerkplein. als de Kerkstraat. En uh, daar zullen ze uh, nou, even blijven staan. En om uh, half tien uiterlijk moeten de ouders weer terug naar het circuit. Uh, dus dan zullen ze weer betrokken zijn. Maar ik heb begrepen dat er daarna nog allerlei andere activiteiten in het dorp zijn. Dus het zal ongetwijfeld een lange en gezellige avond worden. Daar uh, twijfelen we niet aan. Dankjewel. Heel veel succes met de organisatie. En uh, waarschijnlijk tot vanavond. Ja, tot ziens. Tot vanavond. Oké. Okay, dan gaan we nu heerlijk luisteren naar uh, het laatste stukje muziek van Get Lucky, Draft Punk, Farrah Williams en Nal Rogers hebben dat voor u gemaakt. En ja, deze speciaal uitzending... Speciaal voor ons, <laughs> hè. <laughs> maar... Uh... Wat een leuke uitzending was het. Ja, een hele aparte heel divers, uitzending. Heel, heel apart. Wat was er dan apart? Uh, heel veel diverse onderwerpen. Ja, uh, aparte mensen. aparte <laughs> mensen. En eindelijk ook gewoon weer een uitzending... waarbij de meeste gasten in de, pub, in de studio waren. Want ja, dat ja. gebeurt uh, vaak. Er zit een, uh, zit een stijgende lijn in. Uh. Zeker. Zeker ook uh, bedankt aan Hans uh, voor zijn eerste redactieweek. Uh, en we gaan er... Uh, uh, ja, hij dacht dat we uit de uitzending waren. Maar... Het is gewoon nog zelf bezig. Zou ik hem nog even de microfoons open laten? Of zullen we ze maar gaan laten zingen? Laat ze maar lekker met de muziek genieten, want okay. het is wel een mooi nummer. Tot volgende week.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 I believe I'm with it